Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse politie onderzoekt een gifaanval op een universiteit. Zeven studenten werden hartstikke beroerd toen ze wat hadden gedronken in de kantine. Ook kregen ze blauwe verkleuringen op hun huid. Het gif is mogelijk in de melk en het water gestopt dat wordt gebruikt in koffieautomaten. Correspondent Judith van der Hulsbeek. De universiteiten, de politie en het OM gaan allemaal uit van opzet. Ze weten inmiddels ook wat voor gif er is gebruikt. Maar maken vanwege het lopende onderzoek niet bekend wat het precies is. Ook over mogelijkheden en uit welke richting dit zou komen is nog helemaal niks bekend. Zes studenten van de universiteit in Darmstad moesten naar het ziekenhuis, maar er is niemand meer in levensgevaar. Op het strand van Terschelling is vanochtend het lichaam van een man aangespoeld. Mogelijk gaat het om de man van 80 die vorige week bij Texel overboord sloeg van een cruiseschip. Een urenlange zoektocht leverde toen niets op. In een stal in Melderslo in Limburg zijn honderden varkens gestikt. Door een kapotte luchtwasser kregen de dieren geen zuurstof meer. Een luchtwasser ze moet zorgen voor verse lucht in de stal en de concentratie ammoniak verlagen. En in Tokio zijn de Paralympische Spelen begonnen. Daar is op dit moment de openingsceremonie aan de gang. Verslaggever Suze van Kleef is in het stadion. En volgens haar maakt de Nederlandse ploeg kans op veel medailles. Uit alles wat ik heb gezien van Team NL zijn zij er in ieder geval klaar voor. Hebben zij er zin in. 73 atleten zijn er hier voor Nederland. En dat zijn bijna allemaal wereldtoppers. Omdat Nederland strengere kwalificatie eisen aanhoudt dan het internationaal Paralympisch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 Uit uh, de tijd dat er op zaterdagavond uh, en nacht nog heel veel los was. The Saturday Night Fever en uh, uh, daar uh, een uh, single van, van uh, Yvonne Ellemann en If, If I Can't Have You. Het is uh, even na drie uur, welkom terug. Zandvoort, een hele goede middag. Nou, wederom uh, niet echt uh, zomers uh, weer, maar wel uh, genoeg te doen in uh, Zandvoort. Waaronder het reuzenrood natuurlijk op het uh, Badhuisplein. En ik heb nog twee kaarten liggen Albert-Jan, dus uh, die kunnen we nog eventjes uh, weggeven. Oh, wat een Dan Kan je, kan je gratis tripvenger. en voor niks het uh, grote mooie reuzenrad in op het Badhuisplein. Dat staat er nog uh, tot en met het uh, Grand Prix weekend, tot uh, 5 september en uh, ben je gewoon uh, welkom. Kaartje kost normaal gesproken 8 euro en wij geven twee kaarten weg. En die kan je winnen, dus uh, nou, in de loop van dit uur dan uh, stellen wij een vraag... En de eerste die dan via e-mail reageert of belt naar de studio, die wint die twee kaarten. Dus hou je radio aan. En wat gaan we nog meer allemaal doen? Uh, nou, over, uh, nog een, over een plaat gaan we gelijk live schakelen met het uh, Gasthuisplein. Want daar is uh, onze collega Roy van Buringen druk in de weer. Want daar uh, speelt zich vanmiddag het Kids Zomerfestijn af. En Roy van Buringen zal daarvan verslag doen. Het zal wel een krijzende boel zijn, denk ik. Ja, en hij is zelf ook piraat, hè? Oh, dus... oh, oh, oh, oh dus nou, Kijk of hij als Roy of als piraat uh, in de uitzending komt. Uh, verder hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. En er zijn nog best wel wat uh, uh, evenementen. Maar ze zijn natuurlijk allemaal een beetje gerelateerd natuurlijk, aan de Dutch Grand Prix. Uh, verder hebben we nog een aantal... Uh, we gaan nog even terug naar afgelopen woensdag. Uh, toen uh, dus bekend werd wie er in- en uitgeloot was. En uh, hoe uh, de mensen in Zandvoort daarop reageerden. Dus een bijdrage van onze collega's van NHTV. Ik zou zeggen, ook genoeg reden. Het is dus ook om een tweede uur te blijven luisteren. Oh ja, en uh, de laatste uur van de 24 uur van Le Mans is ingegaan. Met uh, ja, Overal zal waarschijnlijk de prijs naar Toyota gaan. Maar in de diverse klassen. Ze hebben nog voldoende Nederlanders in de race die in aanmerking kunnen komen voor een klassering op een podium. Ja, en ik heb twee commentatoren voor uh, de 24 uur van Le Mans hier zitten... dus ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan maken, boys. <laughs> <laughs> nou, dan zullen we zullen even kijken. In ieder geval uh, de daarover later meer. Maar goed, laatste uur is ingegaan. En we kijken daar natuurlijk verder. Kijken we ook nog even naar de, uh, uiteraard naar de voetbalwedstrijden die vandaag zijn gespeeld en gespeeld gaan worden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat kijken doe je via de webcam www.zfm-live.nl. Zo dadelijk dus uh, naar het Gasthuisplein. Ja, dat plein kennen we nog wel van onze uh, oude studio... die daar uh, gezeten heeft aan het uh, Gasthuisplein in het geel-blauwe pand. Zo op de hoek met uh, de Kruisstraat. Uh, dat was Kruisstraat 2A. En uh, zo dadelijk uh, is Roy daar uh, voor het wapen van Zandvoort uh, aanwezig... bij het uh, Zomerfestijn. Maar ken je hem nog? Hugo de Jonge die zei, we gaan dansen met uh, Janssen. En uh, ja, het zou de Summer of Love worden. Nou... De nieuwe zingel van Sean Mendes heet Summer of Love. Kisses on your body for like heaven We were taking it slow. Tangle it in the sheets until the evening. There was nowhere to go. Yeah. We were in the days learning. shades tracing. Shadows of rain down your back. Oh, oh. kisses. Summer of love <laughs> Hate it when I have to leave ya yeah. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter Staying up until the sunrise But you know it'll be the last time It was the summer of love van Shawn Mendes, en The Summer of Love. Ja, die zouden komen, hè, volgens Hugo jongen. maar helaas. moeten We nog even wachten en we hebben nog even te maken met de coronaregels. Alhoewel, we kunnen toch een leuke kinderfestijn uh, organiseren op het Gasthuisplein. Dus gelukkig kan er toch wel het een en ander Roy van Buringen Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob en Albert-Jan. Het is uh, een gezellige boel op het gasthuisplein. Uh, heel veel Zandvoortse kindjes uh, zijn op het evenement van het Wapen van Zandvoort afgekomen. Uh, uh, heel veel leuke kinderactiviteiten vinden daar op dit moment uh, plaats. En uh, normaal zou cultuurmaand uh, zijn op het uh, gasthuisplein. Maar ja, door de coronamaatregelen zijn deze helaas niet uh, doorgegaan. Um, dat betekent dus dat er, ja, alle muziekfestiviteiten voorlopig niet door zijn gegaan. En misschien nog wel tot na de orde door kunnen gaan. Maar dat is nog heel even afwachten, natuurlijk, aan onze Nederlandse overheid. Uh, maar de kinderevenementen mogen natuurlijk wel doorgaan. Dat heb je natuurlijk kunnen merken in Zandvoet bij het Timmerdorp of andere kinderfestiviteiten. En uh, dit is wel een hele leuke. Op dit moment uh, zijn er allerlei leuke festiviteiten bezig. We onder schat zoeken met de piraat, uh, de, de clown Dennis, uh, die is ballonnen aan het vouwen. On Air Dance, die geeft uh, uh, een dansworkshop en uh, er zijn poffertjes, limonade voor de kids en uh, ja voor allemaal een relatief klein bedrag de activiteiten zijn allemaal gratis dus er is uh, hoop te doen en ook heel erg druk want uh, je merkt toch wel dat uh, na die coronatijd thuis zitten dat mensen er toch wel een beetje op uit willen ja, het is ook een leuk uh, evenement inderdaad om uh, ook uh, de ouders zeg maar uh, weer even op pad uh, te krijgen. En, uh, ja. in het dorp uh, dat ze lekker kunnen genieten van een uh, mooie activiteit. Wat alleen uh, denk ik een klein beetje meer zon uh, bijgemoeten of uh, gaat het zo wel, uh, Roy? En op zich is het lekker weer, hoor. Het zonnetje had mooi extra leuk geweest. Maar dat mag de pret niet drukken, want de druppeltjes blijven lekker de lucht in, toch? Ja, inderdaad. Ja, gelukkig ja. wel. Hé, hey, maar uh, ja, de zomerfestijn. Vol, volgens mij is dit uh, de eerste keer hè, dat, uh, dat het wapen dit uh, organiseert. Ja, ja, dat klopt. dat is het de eerste keer. Uh, en het, het, natuurlijk, het, het, vorig jaar wel gastvrij met allerlei leuke kleinere activiteitjes... ...waardoor uh, de andere organisaties ook aan mee kon, aan konden sluiten. Nu uh, is dus het gewoon een kinderfestijn op het plein, ja. Ja, nou ja, in ieder geval uh, de, de piraat die, uh, die gaat uh, schat zoeken. En uh, ja, uh, ja, ken jij die piraat? Of uh, ja, heb je hem al gezien? Ik, uh, ver verleden ken ik hem wel, ja. Uh, het is wel een hele aparte piraat, maar wel een hele lieve. Dus het is vooral de Dolores, die is door heet ze. En een of andere Toy Roy. Ja, die kennen we zeker nog wel, maar dat is al een hele ja. tijd geleden. Daar hebben we ze wel een keertje meegemaakt. Volgens mij zaten we toen bijna nog met de studio op het gastensplein. Ja, ja, op die een, ja, inderdaad, in die studio waren die piraten er ook, ja. Vooral die radiopiraten, ja. Ja, die, ra die radiopiraten, ja, daar kom je niet vanaf uh, op het gasthuisplein, uh, Roy. En ik zou me uitkijken, hoor. Ik zou me uitkijken. Zometeen beginnen zijn eigen piratenzender. Nou ja, is er nog een pandje vrij daar? Dan uh, hou ik me aanbevallen in ieder geval. Hé, <lacht> hey, maar uh, ja, tot aan zes uh, uur zijn deze activiteiten, hè. Ja, de, het zijn allemaal gratis activiteiten en tot zes, tot zes uur op het Gassersplein. Ja, iedereen is van harte welkom om nog even te kijken. Ja, je zeker. kan uh, je hapje en je drankje daar op het plein doen bij de horecagelegenheid uh, die uh, daar, uh, daar zit. Dus uh, ja. nou, je, komt, uh, je zo... komt helemaal niks tekort. Nee, ook zeker niet. Maar misschien ook wel, er wordt ook zometeen nog geknutseld. Dat ben ik ook vergeten te vertellen. Iets met schelpjes zie ik op tafel. Schelpjes? Ja, even het schelpjesknotsel, dus... Uh, Oké. Okay, ga, gaan we daar een jas van maken of zo? Of uh, ja, weet jij het ik niet? Weet, ik weet het niet, het ziet er gezellig ieder geval uit. Dat zo meteen. Nou, als je wil weten van wat daar gaat gebeuren... ga gewoon even kijken op het uh, Gasthuisplein. En uh, misschien kom je ook nog wel... Uh, Roy Piraten uh, tegen. Je weet het maar ja. nooit. En andere ja, kinderen zeker. natuurlijk. En uh, ja, ik weet niet of dat, dat, dat ook zo is... maar ik las uh, op de website... Sanford Insights... Dat er ook uh, bij dat, uh, dat zomerfestival uh, een, uh, een uh, poppenkast uh, zou zijn. Ja, dat is er uh, al geweest. Die, uh, die was vanmiddag. de het begin van de middag. Oké, okay, nog steeds dus Maaike met uh, Maaike Kappel. Kappel. Ja. ja, Maaike Kappel die was weer even terug op het plein met haar po nieuwe poppenkast. Want hij, ze heeft een hele nieuwe kast. Ja, want uh, jeetje Maaike doet dat al zo lang, die uh, poppenkast. Lang. Ja, iedereen is met Maaike opgegroeid. Hè? Ja, en ook uh, vanuit de kerk natuurlijk. Dus, uh, ja. Ja. Jeetje, ja, nou, dat is een hele tijd geleden dat, uh, ja. inderdaad. Uh, nou ja, gelukkig was ze er weer met de poppenkast en een hele ja. nieuwe. Dus uh, nou, de kinderen vonden het hartstikke leuk, zeker. Ja, de kinderen vinden het hartstikke leuk. En die blijven ook allemaal lekker, dus uh, dat is hartstikke leuk, ja. Nou, dan uh, wens ik jou heel veel plezier. Ja. Leuk dat jij verslagde, hè? Ja, ik ga weer terug naar mijn zenderschip voordat hij zin zinkt. <laughs> ja. en, uh, ik spreek jullie snel weer, hè? Ja, het vermogen een beetje omhoog. Dat, uh, dat ja. je ook nog in Haarlem te ontvangen bent, uh, Roy. Dat, uh, dat zou wel mooi zijn. Ja, toch? Ja, en helemaal zo rondom de Grand Prix natuurlijk. Moet je het vermogen even een klein beetje een tikkie hoger zetten. Dat, uh, dat uh, de antennes ja. lekker stralen tijdens uh, de Dutch GP en uh, live ja. verslag van de race en zo. En, zo, dat... en allemaal op al ook, hè? Dus uh, dat komt allemaal goed. Maar, ehm... Um, Jongens, de groetjes van Dolle Pieri en van Roy. Ik spreek jullie snel. Oké, okay, okay, heel veel plezier daar. Oké. Okay, hoi. Hoi, hoi. De single van The Jam en The Town Called Malice. Ja, we gaan eens even kijken naar de ruststanden, zeg ik altijd normaal gesproken... van de wedstrijden die om half drie zijn gestart. Maar we hebben er vandaag maar eentje, Albert-Jan. Ja, daarom beginnen we ook met die wedstrijd die om kwart over twaalf is begonnen. Ja, die vind ik ook goed om dat ja, bedoel... nog even te herhalen. Uh, kwart over twaalf begonnen de wedstrijd uh, FC Twente thuis tegen Ajax. Eindstand 1-1. Hoe kan dat nou? Ja, dat zien we vanavond wel. Oké, okay, nou ja, met bord op schoot. Met uh, bord op schoot. Heel goed. Nou ja, dan hebben we het over de wedstrijd. Half drie, uh, tussenstand, ruststand op dit moment. FC twee, nee, Feyenoord tegen Coët Eagles, 0 tegen 0. En natuurlijk de klapper van de dag om kwart voor vijf. Vitesse thuis tegen Willem II. Nou, we houden de wedstrijd in de gaten, maar ze dadelijk eerst de evenementenagenda. Want er zijn ook voldoende leuke evenementen buiten, dus of naast het zomerfestival wordt nu op te gaan is nog veel en veel meer yes, yes, <laughs> Right here, yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Sing. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, She deserves a crown. But where is it now, Mama? Listen, Maria, I feel for you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 Like to fly? That's summer my queen should ride. But you still deserve the crown. Or hasn't it been found? Mama, listen. So I feel for you. I feel for you. I feel with things.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 Don't De grote zomerhit van alweer een paar jaar geleden. Des van uh, Justin Timberlake en Senorita, En daarmee is het uh, half vier geworden hier in Zandvoort. Een hele goede middag, leuk dat je luistert. Wij zijn CFM, 24 uur per dag, radio en tv. En uh, al 31 jaar zijn we de lokale omroep, uh, Albert-Jan. En daar zijn we uiteraard uh, beren trots op. Tijd voor een feestje, trouwens. Tijd voor een heel <laughs> groot uh, feest. Een mooi feest op het strand of zo. En, uh, Barbecue. Barbecue. Ja. Bar Barbecue. erbij en zo. Helemaal gezellig. Ja. Nou, hebben we het nog wel even over? Althans, uh, je weet nooit wie er luistert, nou, wat, natuurlijk. wat in het vat zit, dat verzuurt het niet. Nee, dat dus zeggen ze altijd. Dat lang bewaren. Heel goed. Nou, evenementen evenementen, albert -Jan. Goed, ja, uh, ja. Afgelopen week weer een mooi evenement erbij gekomen. En wel in het Zandvoortsmuseum. Want er is weer een, een mooie expositie gerelateerd aan de Grand Prix te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum. En uiteraard ook in het teken van autosport. Want vanaf dit weekend is er een grote expositie te bezoeken die helemaal in het teken staat... van de racecarrière van voormalig autocoureur en zandvoorter Jan Lammers. Jan Lammers heeft afgelopen week de, de expositie persoonlijk geopend... Ik heb een wat volle agenda, dus ik moest de auto pakken. Tegenwoordig trapte de Zandvoort, die dit jaar 65 jaar is geworden... het gaspedaal niet zo stevig meer in. Ik heb namelijk een hele fijne auto... en ik rijd als een, ik rijd als een gezellig oud vrouwtje in de rondte, al dus Jan Lammers. Maar het is een prachtige expositie en zeker de moeite waard. Ja, wij hebben hier ook een Jan uh, staan. Die hadden we gisteren even op de tafel uh, gezet, onze Jan. Ja. Echt uh, uit zijn jeugd, hè? met een grote krullen, krullenbol uh, daar, uh, Jan Lammers. Uh, nou ja, alles van Jan Lammers dus uh, op uh, de boulevard en, en in, ook, in het museum. Ja, ook in het pop museum in het Raadhuisplein zijn uh, memorabelen ja uh, te bekijken... Zowel van Jan Lammers als van uh, Michel Blekemolen. De, de stal Blekemolen kan ik beter zeggen. Daarnaast uh, kunst, kunst in het teken van de Grand Prix. En ook een uh, expositie van uh, Jelle Attema de Zandvoorter. Met allerlei geluidsdragers. En dit is op, Dat is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. In het, in het uh, raad, voormalige raadhuis van Zandvoort. Het Pub-Up Museum. En in de Agatha Kerk in Zandvoort is tot en met 12 september de expositie. De Upside van Down te bewonderen. Kunstenaar Ronald van der Meijen, die met het Down-syndroom is geboren, laat daar zijn mooie schilderijen zien. En voor de kinderen die niet echt naar het circuit kunnen, kunnen natuurlijk wel naar het Badhuisplein, want daar is een mini-circuit gebouwd. En op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar in elektrische cars een rondje rijden. En wie, dat, wie, dat, wie ouder is, kan natuurlijk altijd nog in het, in het grote reuzenrad van 50 meter hoog een uh, kaartje uh, zien te bemachtigen. Ja, wij geven de twee weg, uh, Albert-Jan. Dus ja. uh, doen we straks. We zijn benieuwd. Daarnaast kunnen racefans ook uh, uh, tijd er, uh, de komende tijd ervaren... Is hoe, hoe het is om een Formule 1-coureur te zijn. Want tot half september kan het publiek in het HDMZ-museum Zandvoort... virtueel racen over het circuit van Zandvoort. Dit Terwijl de het echte, de echte circuit natuurlijk gesloten is. En dat uh, wordt klaargestoomd voor de Dutch Grand Prix. Het was volgens museumdirecteur Marcel Elsjan of Wipper een uitdaging om de beleving goed na te bootsen. Drie maanden geleden kwamen we met het idee, vertelde hij bij de opening. We wilden iets spectaculairs rondom de Formule 1 doen. We hebben een expositie, een 360-graden film en uiteraard drie simulatoren voor de grote mensen. Dan hebben we natuurlijk nog de, de, de uh, ook in het Zandvoortsmuseum, maar ik verwijs u gemakshalve even naar de website van het Zandvoorts Museum, www Zandvoortsmuseum. www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Voor meer informatie. En dan hebben we natuurlijk ook nog de EK Zandsculptuur. Ja, die is al lang geweest, maar je kunt nog, die nog te bewonderen, mocht u een weekendje in Zandvoort zijn, uh, tot 22 augustus zijn die nog te, uh, dat, is, dat is vandaag goed laat, Dus ja, vandaag goed laat. Dus uh, ik zou zeggen, nu snel nog een rondje uh, uh, zandsculpturen... want uh, vanaf morgen zullen ze worden afgebroken, is naar mijn mening. Tot zover. Nou, dat is eigenlijk wel zonde, want uh, ze staan er nog best uh, mooi ja. bij. Uh, ja, als er geen GP was, dan stonden ze meestal tot kerst. <laughs> Minimaal. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. Dat was hem, de evenementagenda. Nou, uh, toch weer het uh, een en ander uh, te doen, dus... Uh... Alle activiteiten en uh, ja, ook uh, lekker over het strand heen, uh, heen rennen, lopen en uh, van alles en nog wat doen. Uiteraard ook kite, er wordt heel veel gedaan uh, hier uh, aan de kust uh, van Zandvoort. Moet je in de leukste badplaats van Nederland zijn, dat is Zandvoort. En daar zijn we uiteraard uh, trots op. En er hoort ook een hele goede lokale omroep bij. En dat zijn wij. Al 31 jaar CFM Zandvoorts. En nu de zomerrit van Ivan. Hier is Bijla. Zo gingen we op deze zondagmiddag of pas naar de herhaling luisteren, de dinsdagmiddag even lekker naar Spanje toe met uh, deze van uh, Ivan en uh, Bijlaan. Ja, het is een hele grote zomerhit geweest in de jaren, 80. Lekker om die single weer eens terug te horen. De mix van ZFM geeft je nieuws uit ondernemend Zandvoort. Verslagen van het circuitpark Zandvoort. Alles over films. De gebeurtenissen op de sportvelden. Alle showbiz roddels. Rare berichten. En vooral het zwingende ritme van de beste. En zo so is het. Je moet bij ons zijn voor uiteraard alle informatie en lekkere muziek. En lekkere muziek hebben we vanmiddag meegenomen naar de studio. Want ik ben even disco bakken ingedoken, Albert-Jan. En toen kwam ik deze tegen. The Jackson's en Shake Your Body. Shake a fight on to the ground as things, let's shout, Shake and fight it on to the ground as things, let's shout, Shake and fight it on to the ground of things, let's shout, Shake and fight it on to the ground She can fall down to the ground Closer to your soul, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout, shake, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout, shake, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout. Wat mij betreft een van de beste platen van uh, de Jacksons. Uh, met uiteraard uiteindelijk ook uh, Michael Jackson. Uh, dit was uh, Shake Your Body. Ja, die vond ik uh, vanmorgen in, dat, uh, in de oude platenbak. Uh, een beetje stof erop, maar dat heb ik er gelukkig weer vanaf gepoetst. En dan klonk hij toch wel weer aardig op de radio. Goed, of niet? Ja, zeker. Vond je ja, van je, iets? Ja, ze hadden geen kras op. Dat, nee. Dat, dat, dat was geen vinyl. Dat, dat bedoel ik. Dat geen Geen vinyl. vinyl meer, nee. Nee. Uh, we gaan nog even terug naar uh, afgelopen woensdag... want toen was het natuurlijk een, Zandvoort een crisiscentrum... want zou ik wel toegewezen kaartjes krijgen voor de Dutch GP... of niet, val ik buiten de boot. En de meest gehoorde uh, opmerking die woensdagmiddag, afgelopen woensdagmiddag was... volgens mij hebben ze alle duinkaarten eruit gegooid. Dat was de meest gehoorde zin uh, afgelopen woensdag in Zandvoort... Het dorp wachtte de hele dag in spanning af wie, eh, wie straks in september wel of niet naar de Dutch Grand Prix mag bijwonen. Aan het begin van woensdagmiddag kregen de eerste zandvoorters daar duidelijkheid over. Ik ben erbij op zaterdag, al dus een zandvoorter die net haar mail had gecheckt op haar telefoon. De organisatie van het Dutch Grand Prix heeft net, eh, heeft net laten weten dat ze één van de gelukkigen is. Ze heeft een glimlach van oor tot oor.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 Ja, mevrouw kijkt een beetje ernstig. Oh ja. Wat is er aan al? Wat valt wel mee hoor. Nou, voor mij niks. Maar mijn beide zonen die kunnen niet naar de Campriella's. Die zijn uitgeloot. Het hadden tribunekaarten voor, voor drie dagen...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 Nou, dat was een mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH-nieuws. En uh, meneer Bob uh, de Vries, ja, die kreeg maar geen uh, e-mail, dus dat zag er een beetje somber uh, uit. Nou, mocht uh, Bob alsnog uh, ingelood zijn, dan moet hij dat even laten weten. Even bellen naar de studio, want ik ben wel benieuwd. 5730393. Ja, verder hoorde je natuurlijk Kleine Haak van uh, de Pension Blankenbeel aan de Hoge Weg. En, uh, ja die, uh, ja, die kreeg natuurlijk een aantal afzeggingen, Albert-Jan... doordat uh, mensen uh, uitgeloot waren tussen aanhuisstekers. Ja. Heel goed. Omdat er niet echt een, een loting plaatsgevonden heeft. Maar in ieder geval niet uh, kunnen komen naar de krampen. Die laat ik het zo dan maar even zeggen. En, uh, ja, hoe hebben ze dat dan verder opgelost met de plekken die vrij zijn gekomen? En ja, hebben ze ook zeg maar, de mensen allemaal hun geld teruggegeven? Of zijn er weer andere regelingen voor? Je kan je geld terugkrijgen als je wil. We moeten dat kenbaar maken. Hoe, hoe, hoe dat allemaal werkt, dat is de werk gaat weet ik niet. Maar je kan je geld terugvragen. Of je schuift hem door naar volgend jaar. Ja, oké, okay, dat is voor de, voor de kaart. Maar ik bedoelde ja. voor de reservering bij Blankenbeel. Oh ja, geen. Ja. <laughs> nee, daar daar <laughs> okay. ging het met de familie over hebben, namelijk. Van hoe ze daarmee omgingen. Dus ja. vandaar. Uh, no. Nee, in ieder geval een uh, mooie reputatie over uh, ja, de gelukkige en de ongelukkige, laten we het zo maar zeggen. En het gaat allemaal over de race. Billy McCluskey van Palm Springs, reporting voor Embassy Sports of America. 20 seconden naar de start van de 31st premium race on a hot uh, Inderdaad, dat was hem de single uh, The Race. Uh, uiteraard uh, na dat uh, mooie uh, ja, straatinterview uh, van uh, onze collega's van uh, NA Nieuws met gelukkige en ongelukkige. Ik ga niet vragen hoe het met jouw kaart afgelopen is, Albert-Jan. Want dan krijg ik een blauw oog waarschijnlijk. Dus uh, dat, doen we, dat doen we eventjes nee, niet. Maar als je voor dat bedrijf had gewerkt, had je wel een blauw oog. Ja, oké. Okay, nou, helemaal goed. Nou, niet ja. helemaal goed. Maar, uh... maar goed, ook niet getreurd. Oké, okay, doorschuiven of uit laten betalen als je buiten de boot valt. Maar er is nog, er is nog een optie. Want uh, het circuit is natuurlijk wel prachtig. Hè? Het ziet er wel geweldig uit als je die uh, YouTube-filmpjes bekijkt. En die flyovers schitterend, eh, echt, een, echt een circuit geworden. Heel mooi. Hartstikke mooi. Maar Zandvoort is niet getreurd, wel of geen kaartje, niet getreurd, want Zandvoort is binnenkort namelijk een uitnodiging om donderdag 2 september een bezoek te brengen, de donderdag 2 september een bezoek te brengen aan het circuit. Het is nog onduidelijk hoeveel dorpelingen er precies welkom zijn en hoe deze Zandvoortdag er precies uitziet. De Grand Prix komt binnenkort met nadere informatie over deze bewonersdag. De Zandvoorters die uiteindelijk de gelukkige zijn... vallen met de neus in de boter. De Zandvoortdag is maar één dag voordat de echte Formule 1-geweld losbarst. Een unieke kans dus voor inwoners om gratis rond te kijken... en te komen snuffelen aan de Grand Prix Circus. Het circuit is die donderdag al zo, uh, zo goed als klaar... voor de eerste training van de Formule 1 bolides. Die rijdt namelijk vrijdagochtend rond half twaalf uh, voor het eerste rond... Tijdens de eerste vrije training. En dan zitten er 70.000 betaalde toeschouwers op de tribune. Uitgenodigde zandvoerders krijgen een dag eerder dus de mogelijkheid om op het circuit in een vol F1 formaat van dichtbij te bekijken. En te zien hoe hun trots erbij ligt. 36 jaar na de laatste Formule 1 race die er werd gereden. Misschien zijn er wel racewagens te zien. over zijn de renstallen geïnstalleerd en loopt er al een verdwaalde Formule 1 coureur rond op de paddocks of pitstraat. Nou, natuurlijk, de hamvraag. Hoe komt u daarvoor in aanmerking? Nou, hou daar voor ons onze app in de gaten. Want zodra uh, bekend is hoe dat, uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat, zullen wij dat niet nalaten op onze app. Maar mocht u de app nog niet gedownload hebben, dan kan je hem altijd downloaden in de Play Store. Daar is hij uh, gratis uh, verkrijgbaar, uh, Albert-Jan. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. En dan uh, vind je hem uh, vanzelf. En uiteraard kan je dat ook doen voor. Uh, voor de uh, de iOS zoals dat heet. Dus dat zijn de de iPhones. En uh, alleen dan wordt het even iets ingewikkelder. Dan moet je even kijken op de Facebookpagina van uh, CFM. Daar hebben we het uh, namelijk op uitgelegd... hoe je daar uh, bij die telefoons uh, de app kan downloaden. Maar het is, als je dat gelezen hebt, is het weer heel erg makkelijk. Dus uh, daar moet je gewoon uh, uit kunnen komen. Maar wat ook makkelijk is, een soort Sinterklaas uh, gaan spelen... en uh, cadeautjes weggeven, Albert-Jan, op de radio. Nou, dat is ook heel makkelijk, want uh, ik ben nou even Sinterklaas. Dan ben jij... Een van de zwarte pieten. Dat, dat, de rode en, pieten. Uh, of de rode pieten. En de chocoladepiet. En, uh, maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit. Witte chocola hebben we het dan over, hè, uiteraard. Ja. En, maar uh, die kaarten die gaan wij weggeven... voor het uh, reuzenrad. Hadden we beloofd. Ja, nog twee kaarten. Twee kaarten. Dus uh, die kan je nu gaan winnen. Nu heb ik uh, twee weken geleden... of vorige week was dat... heb ik een uh, prijsvraag uh, gedaan. En ik vond hem zo leuk... Want het reuzenrad staat naast het Holland Casino hier in Zandvoort. Ja. En speciaal voor, voor de Formule 1-race... staat op de rotonde bij het circuit een heel grote roulette van, van het Holland Casino. Ja. En ja, dat is dan met het balletje, weet je wel, wat ronddraait En dan moet je op een getal gokken. En dan als je mazzel hebt... Valt het balletje precies op jouw getal en dan weer een hele mooie prijs. Even nagelang je wat ingezet hebt, natuurlijk bij het Holland Casino. Nou hadden we vorige keer de vraag gesteld: van op welk nummer is uiteindelijk dat balletje gevallen? Ja. Nou is dat heel erg makkelijk natuurlijk, maar ik ga het niet vertellen. Want ik wil het nog een keer weten. Oh, ik dacht ik je een andere zou doen. Maar goed, nee. Prima. Nee, ja, nee. Je wil, je wil het nog een keer weten. Nou ja, okay. ik, kan, ik kan het heel makkelijk zeggen. Het is zo leuk van die uh, roulette. Want het is wel een uh, speciaal gemaakte uh, roulette. Ja, zeker. Speciaal voor uh, de race. Want uh, ja, het balletje is net niet op nummer 44 gevallen. En zoals je misschien weet, is nummer 44 het startnummer van. Eh. Uh, uh, Bottas. Bijna. Lewis Hamilton. Oh, ja, Lewis Hamilton. Nou ja, die, daar is het balletje net niet opgevallen. Maar waar is het balletje die dan wel, wel opgevallen. opgevallen? Ja, dat ja. willen wij weten. Waar is het balletje opgevallen? Daar bij de roulette bij het uh, circuit. Weet hij dat? Dan uh, kan je even bellen naar de studio 023 5730393. Of even een e-mail sturen naar redactie met een C. Redactie met een C apenstaartje zfmzandvoort.nl Redactie met een C. Dus gewoon redactie. En dan goed geschreven, laten we het zo maar zeggen. En dan apenstaartje zfmzandvoort.nl En de eerste met het uh, juiste antwoord... die wint die twee uh, vrijkaarten voor het uh, reuzenrad... Dat staat er nog uh, tot en uh, met uh, 5 uh, september. En dan uh, kan je op uh, 50 meter uh, hoogte genieten. En dat, uh, Willem van Dis, had al het goede idee. Als je nou dan op uh, zondagmiddag... Uh, in het uh, reuzenrad uh, gaat zitten. En uh, dan uh, inmiddels op uh, 50 meter hoogte hangt. Ik vond het eigenlijk wel heel erg goed. Dan heb je natuurlijk wel een heel mooi uitzicht over het circuit... en dan kan je gratis naar de race kijken. Dus uh, misschien kan je dat dan wel doen op uh, 5 september, op de laatste dag... dat uh, het reuzenrad hier in Zandvoort staat, gewoon het reuzenrad ingaan... en dan vanaf 50 meter hoogte genieten van het uh, uitzicht over het uh, circuit... Nou, bel naar de studio 5730393 of stuur een e-mail naar redactieapenstaartje zfmsandvoort.nl. Gaan jullie maar weer buiten spelen en dan ga ik ondertussen een plaat draaien. Hier is Alice en Mooie, laatste voor het nieuwste weer van 4 uur. En all cried out. You.